Morgen opnieuw zonnig en met 20 tot 23 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie, één file op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam... staat tussen Stroe en het knooppunt Hoevelaken een file van 4 kilometer. Dit was de Verkeersinformatie. Langs de lijn met Robert Meder... Goedenavond, de ontknoping van de eredivisie komt eraan. PSV is de grote verliezer van dit weekend En de Ronald van der Geer hier in de studio, had je die uitkomst verwacht? Ik had een uh, gevoel dat het zou kunnen gebeuren. En toen ik een minuutje of tien had gezien, dacht ik... PSV krijgt het hier heel moeilijk, want Feyenoord is ontketend. En dat kwam uit. Kijken uh, wat je gevoel is. straks is uh, in de aanloop... naar die andere twee wedstrijden die uh, nog komen... in het slot van deze competitie. Wil dan het Philippe Gilbert is niet te kloppen. Na overwinning in de Brabantse Pijl... de Amsterdamse Goldrace en de Waalse Pijl... was hij vandaag de sterkste in Luik, Barsternaken Luik. En Frank Sleek die het van Berg gaat proberen... maar niet eens de kans krijgt, want daar gaat Philippe Gilbert... op weg naar die vierde overwinning op rij. Fantastische prestatie. Nee. Gilbert reed ook door zijn geboortedorf, later een reportage. De Olympische Spelen in Londen lijken nog ver weg, maar in de roeiwereld wordt er nu al hard gestreden om de plekken in de Holland 8. Nico Rinks weet uit ervaring hoe het eraan toe kan gaan in zo'n selectie. Het ligt altijd aan iets anders, behalve van jezelf. En, ja, soms word ik er wel eens betrokken uh, ja, daarbij met van nou Nico, zeg jij er eens wat van, want dit is toch geen eerlijke methode. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. De eredivisie. De, goal. de strijd om het landskampioenschap kende vandaag in PSV een eerste verliezer. In de Kuip moest de ploeg een 3-1 nederlaag tegen Feyenoord incasseren. Maar Feyenoord heeft die 10-0 nog altijd in gedachten. De gedachten aan 24 oktober. 4 hier op het veld. De 10 van PSV zijn niet bestand tegen het ontketende Feyenoord. Het scoreverloop in Rotterdam werd nauwkeurig gevolgd in Amsterdam. Terwijl Ajax met 4-1 van Excelsior won, werden de doelpunten van Feyenoord hartverwarmend begroet. Welkom in de 21ste eeuw, want ogenblikkelijk verscheen het doelpunt hier als een videoclip op de grote schermen in de Amsterdam Arena. Waar het stadion toch in zekere zin ook ontplofte van blijdschap, toen bleek dat Feyenoord daar... Op een 1-0 voorsprong kwam. FC Utrecht pakte na vier nederlagen weer eens een overwinning. Vitesse werd met 4-2 opzij gezet. En daar komt misschien al wel de 2-0 via Mertensia. Euh, ja. Nou, dan kunnen we hierin pakken en wegwezen. En FC Groningen rekende af met NEC. In de Euroborg werd het 3-1. Doe beneden, Fotse. Het is de derde keer dat hij uithaalt. Het is de eerste keer dat hij raak schiet. Kan PSV de schade die het vandaag heeft opgelopen nog herstellen? Een definitief antwoord volgt uiterlijk over twee speelrondes. Voorlopig staat de ploeg uit Eindhoven nu achter op FC Twente en op Ajax. Ronald van der Geer hier in de studio. Nou, uh, heel veel vragen, heel veel antwoorden hoop ik van jou te krijgen. Hoe groot is de schade? die PSV vandaag heeft opgelopen. Bijvoorbeeld. Ja, nou, dit, is wel een, uh, dit is wel een enorme tik. Uh, vorige week slecht gespeeld, maar uiteindelijk wel gewonnen. En vandaag ja, heel behoudend, weinig actief. Niet goed in de duels, oftewel ook gewoon weer slecht gespeeld... maar dan ook nog eens deze tik gekregen. Ja, Ik, ik vraag me af of PSV deze tikken nog te boven komt... en wat ervoor moet zorgen dat PSV uiteindelijk een beetje gaat spelen... zoals misschien wel een kampioen moet spelen. Want uh, vorige week heb ik dat ook gezegd... en eigenlijk geldt dat voor vandaag ook. Je ziet daar geen ploeg die strijdt voor een kampioenschap. Je ziet daar een ploeg die worstelt met zichzelf... die worstelt met de tegenstander. En, en geen moment eigenlijk zie je daar een ploeg... die strijdt in, in de slotfase van de competitie voor die oh. schaal. Want het, is, het heeft het te moeilijk met zichzelf. En er waren te veel mensen gewoon niet aanwezig vandaag. En ja, als je dan deze dreun daar nog overheen krijgt... ook nog eens een keer vier kaarten ontvangt... waardoor dat in de volgende wedstrijd... Tegen Vitesse vier sleutelspelers niet bij zijn. Nou ja, dan denk ik dat, uh, dat de dreun groot is geweest vandaag. Maar, maar, maar niet spelen als een kampioensploeg. Maar zag, zag je dat ook niet een beetje dit weekend bij Twente MBA? Ja? Nee, je ziet het bij allemaal. Alleen, ik heb Twente Vrijdag ook zien spelen. En uiteindelijk, tuurlijk, Twente is ook niet meer de dominante ploeg die het aan het begin van het seizoen kon zijn. Alleen Twente, ja, weet je, daar straalt nog wel iets uit van we willen wel. We gaan tot het gaatje. We zijn moe. Maar we strijden er in elk geval voor. Daar wordt gevoetbald. Daar zijn nog wel wat ideeën. Uiteraard kreeg Adolf Den Haag ook kans en had het die wedstrijd kunnen winnen. Maar daar, daar voel je, dat, daar, daar wordt gestreden. En ja, ik moet zeggen, als je het dan over de drie kandidaten hebt... dan viel dat bij Ajax ook wat tegen. Daar, daar is de schwoeng ook al lang uit. Mm. En daar, daar wordt een wat gelukkige overwinning uh, geboekt. Maar goed, ik heb PSV vandaag echt... Ja, hoewel het nog wel een keer terugkomt in, uh, in de wedstrijd... maar uh, echt de ondergeschikte zien zijn aan Feyenoord. Ja. Um, nu dus toch die mentale tik bij PSV eroverheen. De achterstand op Twente en Ajax. Is die nu te groot, denk je? In deze competitie niet... Gek nee, gewoon alle kanten Ja, op dan je zeggen, weet, ja. ja dat, dat klinkt alweer heel makkelijk. Maar dat is wel zo. Ik bedoel, um, Ajax gaat naar Herenveen. Nou, herenveen. Um halen brengen dit seizoen. Maar thuis Herenveen tegen Ajax, volle bak, daar kan natuurlijk nog wel wat gebeuren. Azaidi is er dan weliswaar niet bij, maar toch, daar kan, daar kan gewoon nog wat gebeuren. En Twente speelt tegen Willem II, dat nu ook ineens weer een belang heeft, een groot belang heeft. Dan nou moeten we Willem II natuurlijk ook weer niet gaan overschatten. Maar dat kan toch ook nog wel weer een lastig, uh, een lastig potje zijn. En wat hebben we dan, uh, welke vergeten we dan? Uh, dan hebben we PSV Vitesse. Nog. Nou ja, daar heb ik het net over gehad. Nee. Dat, uh, ja, dat is ook weer halen. Weet je, het is, het is lastig, vooral omdat er geen ploeg uitspringt die nou zo exceptioneel beter is. Ik heb PSV, vond ik echt slechter dan, uh, dan ja. FC Twente. Ajax viel ook tegen, maar wint uiteindelijk wel. Het is heel moeilijk. Maar Twente kan gewoon volgende week kampioen worden. Als Ajax verliest bij Heer de Veen en ook PSV morst uh, punten bij Vitesse... Ja. dan is Twente, voordat die grote wedstrijd Ajax-Twente Ajax -Twente op het programma staat... Ja. Is, is Twente al, uh, al kampioen. Ja. Als het dan een Mickey Mouse-competitie is... dan hou ik van een Mickey Mouse-competitie. Ja hoor, niet ik ook een Disney-fan. Uh, ja. We hebben ons toch weer op dit weekend. Zo is het. Zometeen meer over de titelstrijd. Nu eerst naar de wedstrijd van uh, vanmiddag. Het moment van de wedstrijd van PSV. Uh, Fijn PSV was de rode kaart voor Orlando Engelaar. Hij werd dus van het veld gestuurd. Brengt dan wel Engelaar wat in de problemen. De bal voorwaarts wordt wel gespeeld. Maar uiteindelijk maakt Engelaar in al zijn ijver het balbezit van PSV te continueren. Een overtreding waar Kuipers bovenop staat en de rode kaart trekt voor Orlando Engelaar. Hij heeft de controle heeft hij kwijt over zijn lichaam. Nou, en dan zie je namelijk, ja, dan glijdt hij door. Ja, en dan is dat moment even iets verkeerd geïnterpreteerd door de heer Keubers. Hij, is, uh, hij beslist niet in, in zijn totaliteit de wedstrijd, maar is wel een onderdeel van dat het heel erg bepalend is voor de einduitslag. Nou ik zag Engelaar wel naar die bal gaan en die bal uiteindelijk nog voorwaarts spelen. Daar ging wel een fijne orde de lucht in, maar Kuiper staat daar een stuk dichterbij dan ik dat erbij uh, zit. Hij zegt op dat moment zegt hij tegen me dat hij er twee meter vanaf staat en het dus goed kan zien. Nou ja, Dan is het voor mij onbegrijpelijk dat hij uh, rood trekt. De bal wordt wat te ver voor hem uitgespeeld. Hij uh, probeert het met een sliding te corrigeren, waarin hij ook de bal speelt. Maar daarna doorgaat richting zijn tegenstander. Dit gaat gepaard met buitensporen inzet. De tegenstander wordt geraakt, dit levert gevaar op voor de tegenstander. Dus voor mij een directe rode kaart. Ja. We hoorden je vanmiddag al zeggen, net ook in die compilatie... Ronald, dat het een beetje overdreven was. Of misschien zelfs al sterk overdreven. Ja. Dat was je eerste reactie. Nu heb je de beelden gezien. Je hebt de, de slow-mo gezien, de slow-motion. Ja, ik blijf daarbij. Ik vind het uh, zwaar gestraft. Um, ik, ik snap wat Kuipers bedoelt. Want die zegt ook: hij maakt de sliding. Nou ja, inderdaad. Hij gaat uh, vallend naar de bal. Hij speelt in eerste instantie de bal. Buitensporige inzet. Ik neig eigenlijk meer naar wat Rutte zegt. Hij, uh, uh, het, het is natuurlijk uh, een grote gozer die uiteindelijk ja, in zijn val Castanjos uh, meeneemt. En ik. Ik kan me geen moment voorstellen dat daar ook de intentie is om Castanje zo zwaar te blesseren. Natuurlijk, buitensporige inzet. Want dat is dan wat in de reglementen omschreven staat, moet met rood uh, bestraft worden. Maar ik, ja, ik vond het toch te zwaar. En nou, ik heb hem misschien wel tien keer teruggezien uh, inmiddels. Maar het is, het is allemaal wat ongelukkig. En ja, ik vind dat je, voor ongelukkig kan je dan een gele kaart trekken. Maar ik vond die rode kaart echt iets te zwaar. Nee, je zegt dat hij had niet de intentie. Maar uh, nee, het, het, doel, doen, het, hoeft, Je hebt toch geen intentie nodig om een rode kaart te krijgen. Nee, nee, nee maar, maar je kunt ook uh, zeggen van hij gaat uh, doelbewust op die enkels af. Weet je wel? Hij gaat langs hmm. de bal. Hij speelt de bal. Maar hij neemt ook nog even Castanjos mee. En nu was het echt zo. Hij kon, hij kon echt niet meer afremmen. Hij was in een, in een, in een, in een sliding verwikkeld. Hè, een glijpartij over het veld. Waarbij hij het balbezit wilde continueren. En dan uiteindelijk Castanjos in die glijpartij meeneemt. Uh, je kunt het op, op een paar manieren uitleggen. Kuipers doet het of uh, uh, zegt: van ja, het is buitensporige inzet daarmee kun je een tegenstander lelijk verwonden, daar geef ik rood voor. Ik denk uiteindelijk dat die argumentatie blijft staan... en dat er een schikkingsvoorstel komt... en dat die kaart zeker niet wordt kwijtgescholden. Maar ik blijf erbij. Je kunt het zeggen van... nou, het is niet helemaal koosje, je kunt er geel voor geven. Maar met zo'n overtreding... We hebben het de week tevoren uh, bij PSV gezien. Toen tegen PSV. Flederus ja. uh, ja. ja. was, uh, was bij Herakles. En ja, die gleed ook uit, nam vervolgens ook iemand mee in zijn val... en kreeg daar een gele kaart voor. Dat was dan toevallig zijn tweede gele. Maar dat was wel een vergelijking. Uh, overtreding. Ja, verdongen bij Ajax overigens. Ja, uh, ja. Ook zo'n situatie kreeg hij geven. Ja, die vond ik dan maar, meer richting rood. Omdat gaan, van ja. de benen loopt van ja. de grond. Even na, naar het effect wat die rode kaart heeft gehad op de wedstrijd. Uh, Rutte zei geloof ik... Uh, uh, niet beslissend, maar wel bepalend. Ja. Niet beslissend. Uh, zeker, omdat... Uh, PSV, en dat heb ik net ook al gezegd, het won geen duel. Het had geen creativiteit, het uh, kwam overal te laat, het kon niet voetballen. Um, ik, ik, hij legde het keurig uit. Het was inderdaad Hutchinson die absoluut niet in de wedstrijd zat. Continu balverlies leed. Maar dat was wel de man waar het voetbal het moest beginnen. Omdat Feyenoord heel vroeg druk zette. En daarmee eigenlijk PSV in de problemen bracht. En misschien bewust die Hutchinson wel een beetje vrij had gelaten. Nou ja, daar ging het steeds mis. Dus er kwam helemaal geen voetbal van, uh, van PSV. En Feyenoord heel vroeg jagen. Heel snel profiteren. Razendsnel omschakelen bij balverlies van, van PSV. Wat met name bij Hutchinson plaatsvond. Ja, Feyenoord was gewoon beter. Feyenoord heeft de hele wedstrijd eigenlijk gedicteerd. Ongelukkig moment was nog die 1-1. Waardoor PSV zelfs met tien man nog het idee had: hey we komen terug in de wedstrijd. Mm. Maar als je alle kansen uiteindelijk tegen elkaar wegzet. dan heeft Feyenoord er echt meer gecreëerd. Natuurlijk ook wel het een en ander weggegeven. Maar Feyenoord was echt een verdiende winnaar. Hij speelde, uh, ik vond dat Feyenoord boven zichzelf uitsteeg vanmiddag. Overigens schoot uh, Toyvonne die 1-1 wel mooi binnen, zeg. Dat was een hele mooie goal. Dan zie je toch ook wel de kwaliteit die hij Oof. heeft. Hè? Want hij staat 30 meter van de goal. Die bal komt terug van de paal. Hij kijkt, hij past, hij meet en hij schiet hem keurig binnen. Ja, ja Toyvonne kwam pas in de tweede helft in de ploeg en speelde eigenlijk best sterk. Want hij toonde die passie, die strijdlust wel. Hè? Je moet eigenlijk als PSV zijn en proberen uit de duels te blijven. Maar als je niet uit de duels kan blijven, moet je ze wel winnen. En nu was het jonge Feyenoord eigenlijk overal te snel, te sterk. En ja, Toyfonen maakte wel een beetje het verschil bij, uh, bij PSV. Maar is dan ook misschien wel een stuk beter... dan uh, een aantal spelers in Eindhovense dienst. Um, PSV nu dus op achterstand. Um, er kan een hoop veranderen in één competitieronde. En niet alleen door het eigen verlies, maar ook door de overwinningen van Twente... vrijdag al en Ajax vandaag. Die 4-1 tegen Excelsior van Ajax, uh, was die nou geflatteerd? Wat je ervan hebt gezien? Of, ja. of was het wel verdiend? Nee, ik vind, niet, uh, ik vind het niet verdiend. Want uiteindelijk breekt Excelsior pas bij, uh, bij 2-1. Een doelpunt dat uiteindelijk ook nog buitenspel blijkt te zijn. Omdat Siem de Jong de bal nog aanraakt. Dan komt hij bij Greg van de Wiel. En op het moment dat Van de Wiel de bal ja, van, van, van uh, de Jong krijgt... staat hij gewoon buitenspel. Dat is dus niet gezien. Nou ja, dan heeft Excelsior inderdaad wel een tikje gekregen. Heeft heel lang de 1-1 vastgehouden. Sterker nog, heeft met name ook via Roorda daar een enorme kans gehad. Ja. Bergkamp is nog in de buurt geweest. En zo zijn er dus best heel veel momenten geweest voor Excelsior... om daar niet alleen de 1-1 te maken, want dat is dan uiteindelijk gebeurd... maar ook de 2-1 te maken. En dan moet je het nog maar eens zien. Maar in dit geval, ja, uiteindelijk bij 2-1 brak uh, de weerstand van, uh, van Excelsior. En toen komt... Uiteindelijk, omdat Excelsior natuurlijk toch naar die 2-2 ging... werd er ruimte achterin weggegeven. En ja. kon Ajax uiteindelijk vrij gemakkelijk ja. naar, die, uh, naar die makkelijke overwinning komen. Volgens mij speelde Excelsior zelfs de beste wedstrijd van het seizoen. Uh. Ja, maar dat vond ik eigenlijk <gül> tegen Nac Breda ook al. Uh, Excelsior speelt in deze fase heel goed. Alleen het, uh, tegen Nac won het wel. Ja, en tegen vandaag uh, tegen Ajax was uh, niet het geluk aan de zijde van, uh, van de Kralingers. Maar zo'n daar moet eigenlijk zo'n bal ook. Die hij krijgt een meter of tien... 12 van de goal moet hij gewoon maken. Overigens oh, opmerkelijk dat het begon te draaien toen Alhamdoui eruit ging. Dat is toch een eeuwige discussie, hè? Dat dat, uh, dat dat toch niet de spits is waar Ajax op zit te wachten. Maar als je dus een hele tijd naar hem kijkt, dan zie je ook. Hij geeft steeds aan dat hij de bal links wil hebben. En dan komt hij rechts. Het, hij wordt niet helemaal begrepen. Het spel dat Ajax wil spelen, het lijkt wel alsof hij een vreemde eend in de bijt is in het spel van Ajax. Hij, hij wordt niet gevonden, wordt ook vaak overgeslagen. Want je ziet Soleimani vaak voor eigen succes gaan. Daar waar ook een combinatie met Alhamdoui mogelijk is. Maar... Een, ja, ik geef het je ook te doen, hè? als je um, voor een vol stadion speelt... en elke week wordt uitgefloten door je eigen publiek... al op het moment dat je naam wordt omgeroepen... Ja. als de opstelling, uh, of je, je naam door de, ja. door de speaker wordt omgeroepen en je wordt al uitgefloten. Ja, dat, is, dat is niet makkelijk. Ik vind dat de boer hem nog redelijk in bescherming neemt. Maar uiteindelijk is het wel tekenend dat toen hij eruit ging... de score wel heel gemakkelijk opliep. Opmerkelijk was natuurlijk het gejuich dat in de arena ontstond... nadat uh, uh, Feyenoord-PSV op achterstand zitten. Uh, supporters begroeten de doelpunten van Feyenoord met enthousiasme. Hoe gek kan het worden? Excelsior-trainer Alex Pastoor liet op Radio Rijnmond weten... Uh, het op zijn minst vreemd te vinden dat de beelden werden vertoond in de arena. Ik heb van Simon Kelder begrepen dat dat officieel verboden is... maar ik vind het bovendien hoogst onsportief. En uh, als ik dan uh, nu terughoor dat de tweede goal wel degelijk buitenspel was... En dat wordt niet laten zien, nou dan uh, vind ik dat heel onsportief. Denk jij dat dit bewust is gedaan? Oftewel manipulatie? <laughs> ja, kijk, Ik heb gev gevraagd, ik wil beelden zien van Utrecht Vitesse. Die heb ik helemaal niet gezien. En nee, dat bedoel ik. Vandaar die vraag. Ja. Nou, als een schaap in het water springt, wordt hij nat. Als jij dan gaat vragen, <laughs> denk jij dat dat schaap nat is geworden in de sloot? <laughs> Ja. Bij hij is drinken overigens graag in complot, hoor. Dus, <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar even een paar dingen eruit halen. Ja. Uh, Simon Kelder zou hebben gezegd uh, dat het helemaal niet mag. Simon Kelder is de directeur van uh, mijn hoofd, Excelsior. Directeur, de, de, de directeur van Excelsior, van Excelsior ja. ja van Excelsior. Die, uh, die dus, ze, ze, zei, het mag helemaal niet. Die had ik met de regiekamer gebeld. Hoe die aan het nummer komt, vraag ik me af. Maar die had gezegd, willen jullie even daarmee stoppen? Ja. Maar vanavond hebben we ook nog even gesproken... en nu vlakt hij het een beetje af... want we werd eigenlijk niet zeker of het uh, wel of niet mag. We hebben de KNVB gebeld. Die weten ook niet of het wel of niet mag. En nu wordt de zaak doorgespeeld aan de aanklager betaald voetbal. Die gaat de situatie nu uh, bekijken. De KVB kan er volgens mij sowieso weinig uh, aan doen. Hooguit, onsportief gedrag lijkt mij zo, want die gaan toch niet over die beelden? Nee, ik denk dat ze, dat ze nu op zoek gaan wel naar een, een soort van reglement. Uh, want wat, dit is nog nooit eerder gebeurd. Dus ze zullen naar aanleiding hiervan wel een regeltje opnemen in, uh, in, de, in de statuten. Maar er is niks. En uh, ja, ik vraag me ook af wie er... Ja, natuurlijk kan het motiverend werken, maar wij hadden het er net ook even over. Bij alle stadions of in alle stadions worden ook gewoon de tussenstanden geprojecteerd. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk hetzelfde effect. Alleen nu was er iets Kijk, uh, ja, te kijk, zien. kijk naar de Kuip vanmiddag toen uh, Excelsior gelijk ja, maakte, daar stond uh, de Kuip op zijn kop. Dat, dat precies, dat werd ook geprojecteerd ja. op het wat kleinere scorebord in de Kuip. Maar dat had wel hetzelfde effect. Ook dat stadion ontplofte toen dat, uh, toen dat gebeurde. Dus ik vraag me af eh, ja, of het nou allemaal wel zo. Uh, of die soep nou wel zo heet gegeten wordt als dat die wordt opgediend. Maar het is. Nou ja, ja, kijk, kijk, officieel maakte Ajax gebruik van de beelden. Uh, van Excelsior en uh, van Feyenoord en van Eredivisie Live. Dus ja. de, de moeten ze toestemming vragen om dat te gebruiken. Hebben ze niet gedaan. We hebben gebeld met allemaal zo uh, niet direct dan wel indirect. Ja. En niemand gaat er verder moeilijk over doen. Ik kan me ook niet voorstellen dat Feyenoord hier nou een probleem van maakt. Toch? Dat zou Feyenoord hier voor, een, voor, voor een probleem van moeten maken. Nee, maar ze hadden het waarschijnlijk wel gedaan als de 10-0 uh, ja, stuk voor stuk... Maar dan was je, dan was, was je bij aartsvijand nog eventjes uh, ja, uh, visueel vernederd. Gemaakt. En Dat is, dat is, dat is misschien een, uh, een ander verhaal. Ik vind het eigenlijk wel, want er is natuurlijk geen toestemming gevraagd door Ajax bij niemand... omdat ze natuurlijk wel vermoeden dat er dan een discussie op gang zou komen... en hebben dit natuurlijk van tevoren bedacht. En ik moet zeggen, dat plannetje is, uh, is prima geslaagd, want iedereen heeft het erover. Dus uh, ja. En er wordt nu eh, regelgeving, mag ik aannemen, door de KNVB. Nou ja, overigens. wat ik begrijp is dat het naar de openbaar aanklager gaat. Die ja, de dan aanklager, uiteindelijk, Of de aanklager ja, ja. die dan uiteindelijk moet gaan onderzoeken of er regelgeving is. En als die regelgeving er niet is, moet hij die, die misschien wel gaan bepalen voor een volgend seizoen. Goed, van uh, uh, de strijd om de titel uh, naar Europees voetballen van degradatie. Op al die posities moet de beslissing nog uh, vallen, ook onderin. Gisteren een onwaarschijnlijke avond weer met Willem II wint van AZ... en VVV uh, pakt een punt uh, op de valreep uh, tegen Heerenveen. Of moeten we zeggen dat Heerenveen op de valreep nog een punt pakt? Nee, nee maar zo is, het, zo is het. Het, het. Het is wel of de duvel ermee speelt, Willem II wint... kan vervolgens naar VVV gaan kijken... dat eigenlijk als Willem II niet wint, ook nooit wint. En het is toch... Het is, toch het is bijna stoelte, zielig voor Willem II dat eigenlijk. Dat VVV dan toch weer <laughs> kort voor tijd met 2-1 voor staat. Dan denk je toch ook als Tilburgers... Ja, je hebt wel het van karma, maar hoe slecht heeft Willem II dan gedaan tegen de wereld? Nee, dat is, ja, ik kon dat ja. ook niet geloven toen ik dat gisteren uh, hoorde. Ik denk, nou, het is ook wel heel sneu. Dan eindelijk boeken ze een verrassende overwinning en hebben ze er weer niks aan. Maar uiteindelijk ja. Nou ja, zijn ze nu wel wat, wat nader bijgekropen... en hebben ze er ook voor gezorgd dat ook VVV nog vol aan de bak moet. Ja, en dan die, uh, die rol van uh, de, de invaller ja. bij... Uh, hoe heet die, boy, is mijn naam? Ons naam ontschiep me even. Boymans, boy, boy boy precies. Die erin komt, twee binnen schiet, 2-1 voor... en een... dan in die verdedigende rol als ja. aanvaller... eigenlijk verantwoordelijk is voor die 2-2. Ja, dat, dat bleef een beetje onderbelicht. Maar hij heeft... Uh, uh, ik vond ten eerste al, als je uh, al niet meer gescoord hebt... sinds 2011, gepasseerd was ook, hè, want daarom... hij scoorde niet meer, en ja, Spits moet nou helemaal scoren... dat je dit ook durft. Ik bedoel, die bal komt wel lekker aan, maar je moet het wel durven. En je hij hebt deed het over het... de 2-1 de goal, bedoel je? Nee, ik heb het over de, de eerste goal die hij maakte oh, maakt. De eerste, de omhaal. Okay. Ja, ja. Vervolgens heeft hij het geluk aan zijn zijde... en waarschijnlijk ook de rest van het seizoen... want het volgende schot wordt aangeraakt door een Heerenveen-speler... en gaat buiten bereik van uh, stoer Elagard de Hoek in. Ja, en dan komt dat moment, hij moet... Ja, Mulder zei net, hij had eigenlijk alleen maar tegen Bas Dost... Uh, zo'n schrikbeweging, zo'n spookbeweging <laughs> moeten maken. Wah! Dan had Dost geschrokken en dan had hij waarschijnlijk... Uh, die bal niet binnengeschoten. Maar nu stond hij inderdaad een beetje te, te, ja. te klooien ja. daar achterin En de, ja, dat, uh, ja, uiteindelijk zijn fout. Ja, overigens deed hij dat boe, die boebeweging volgens mij wel. Hoor. Moet je maar, maar eens terugkijken. Nou, dan is Dos niet onder ja, geweest. Die, precies, precies. Uh, uh, nog even naar een wat naar incident bij Willem 2 tegen AZ. Uh, uitslag was opmerkelijk, maar na de wedstrijd... werd uh, AZ-trainer gert Verbeek uitgescholden... en met bier bekogeld door supporters van Willem II. Dat heeft uh, uh, misschien wat te maken met de uitlating van uh, Verbeek... over de ploeg van Willem 2. en de manier waarop de club met Gert-Jan is omgesprongen. Maar goed, de vraag is of je je dan zo moet gedragen natuurlijk. De spelers van Willem II hebben zich uh, zelf op scherp gezet... door uitspraken van Verbeek op posters in de kleedkamer te hangen. En dat uh, lijkt uh, geholpen te hebben. Zometeen uh, Evgeni Levchenko daarover. Eerst gert Van Verbeek. Ja, dat vind ik complete onzin. Dat, dat, dat, dat, is, uh, dat, is, uh, dat zou psychologie Karel Lotsi zijn. Dat is heel lang geleden. En uh, zoveel rare dingen. Als ze daar inspiratie dan moeten ze zich helemaal diep schamen. Hey, en dan, uh, dan mogen ze mij alsnog degraderen. Uh, dat slaat gewoon nergens op. Dat was mooi. als Toen ik naar de kleedkamer kwam voor de wedstrijd... zag ik uh, een hangen met uh, uitspraken van de meneer Verbeek. Ja, dat, ik, denk dat, uh, ik, ik hoop dat het uh, echt uh, ja, heel sterk uh, op jongens ge heeft gewerkt. Want uh, iedereen zijn, deed zijn best om, uh, om tegendeel te bewijzen. En ik denk dat het uh, aardig gelukt is. Maar is er is nog helemaal niets verkeerd aan wat ik heb gezegd. Vind jij dat daar wel wat er netjes is gebeurd? Hoe het, gebe hoe het gegaan is en hoe dingen gaan je bij Willem II? Ik bedoel, er is een heel, uh, heel gesprek geweest in ons perspraatje... en dan wordt er één zin uitgelegd en die wordt dan op papier gezet. Ja, en ik heb geen spijt van wat ik heb gezegd, want het is gewoon wat ik vind. Nou, en dat mag ik toch vinden. En als zij daardoor extra geprikkeld zijn... nou ja, dan zegt het meer over Willem II als over mijn uitspraak. Gertjan Verbeek, Toon Gerbrands, algemeen directeur van AZ. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat de uitspraken van Gertjan Verbeek ook zijn geweest. Uh, na afloop ging het fout. Ik heb begrepen zelfs al in het stadion in de, in de hal. Wat heeft u ervan meegekregen? Nou, ik heb zelf niet altijd over van meegekregen... maar wel onze veiligheidsman van, uh, van AZ. Uh, toen Gertjan Verbeek van Beek dus terugging naar de bus... en ik moest zelf ook trouwens door die haag van, uh, van supporters... die daar stond te wachten op een meter of twee afstand van die bus... Uh, ja, daar is met uh, ja, schuilpartijen en met bier over gegooid. En uh, ja, dat zijn dingen die... Uh, van mij de grenzen ver te buiten gaan. Oh. Ook al omdat het voor dit al de derde keer is. Want Joris Matthijsen is dat al een keer gebeurd daar. En ook Louis van Gaal. Ja. En nou is het zo dat... We hebben ook even met Willem 2 gebeld en die zegt... Ja, we hebben begrepen dat er een glas bier... Uh, in de nek van Gert-Jan terecht is gekomen. Uh, dus dan denk ik, ja... als er nou een glas bier toevallig in zijn nek terecht is gekomen? Nou ja, goed. Als u dat normaal vindt, ik niet. En het is zo dat het is de derde keer dat dat gebeurt. Kijk, als Bouzet dat gebeurt en wij zien dat... want daar stonden ongeveer... Maar een stuk of twintig stewards van uh, Willem II. Hem heen. En uh, wij hebben al twee keer rapporten over opgemaakt. Jullie verhaalden een keer helemaal onder die hele pak was uh, toen had. Uh, en uh, we hebben al twee keer rapporten van op, opgemaakt. En ja, kijk, als, dat, uh, vinden, als wij dat zouden zien, dan zouden wij een stuin bot een bod aan zo iemand geven. Want wij vinden dat geen normaal gedrag. Hm. Willem II gaat het nog overwegen. inderdaad. Die gaat de zaak nog uitzoeken. Het moet nog overleg gevoerd worden met de veiligheidscoördinator. Maar gezien uh, de, uh, de feestdagen, zo werd ons gezegd, uh, was daar nog geen gelegenheid toe. M maar u gaat wel iets ondernemen? Nou ja, wij gaan het zelf doen als we het de afgelopen twee keer gedaan hebben. Dan wij sturen een rapport op naar de KNVB, wat, wat wij daar meegemaakt hebben. En we sturen ook een brief naar Willem II. En dat, uh, de vorige twee keer hebben we een keurige excuusbrief van Willem II. En dat ze niks hadden ontdekt verder... En de KVB heeft zaken zaak dus ja, Ik ben benieuwd hoe het nu weer uh, gaat gebeuren. Ik heb daar niet zoveel vertrouwen in. Maar ja, uh, als we dit soort dingen normaal beginnen te vinden, dan uh, wordt hij een andere baan gaan zoeken. Oh, kijk aan. Uh, ja, ja, kijk, als mensen zeggen al oh, één glas bier. Ik, kijk, als u in de studio uitkomt en ze gooien een glas bier in hun gezicht. Als je zegt, nou dat is maar één glas bier en ik vind het normaal, ja, dan vind ik het prima, maar ik niet. Nee, vooral duidelijkheid, ik heb niet gezegd dat het normaal was. Uh, ik ben met Willem II, maar één glas bier. En, uh, ik, als het mij zou gebeuren als club, zou ik mijn excuus aanbieden. Ja. En dat is nog niet gebeurd, er is gewoon nog geen contact geweest? Nee, zij, vanuit hun kamer dat is al twee keer ook maar heel uh, bescheiden gebeurd. Want Joris Matthijs is een oud speler bij hun. En Van Gaal had ook wat verkeerd geroepen, ja. En normaal, zij zijn ook uh, van over de veiligheidssituatie. Ze kunnen ook de hek op 10 meter afstand zetten en dan ben je klaar. Dus dat is de derde keer dat het gebeurt. Dus ze leren ook niet echt van hun fouten. Wat, wat, wat kun je hier aan doen, behalve dan de hek op 10 meter zetten? Kun je dit reguleren ja, dat, op een dat, andere manier? Dat is voldoende. Als je dat op de 10 meter afstand zet, bij heel veel clubs is dat keurig geregeld. En dan sta je op grote afstand en dan staan er bestuurders bij en dan gebeurt er niks. Dus ook bij algemeen bij de meeste clubs is dat ja. keurig geregeld. En bij Willem 2 is het nu de derde keer, dus dat, dat heeft normaal leven recidive. Dus ja, dan, dan leren ze niet van een fout. Kijk, één keer kan iedereen gebeuren en dat, dat, dat zou ik niet zo verwijten. Dan probeer je dat klopt los met elkaar en we, ik heb ook iedereen in de hand, dus dat begrijp ik dan wel. Twee keer wordt vervelend. En drie keer, ja, dan uh, begint het patroon in te komen. Ja, kan ik me je zo voorstellen. Nou is het wel zo dat ik heb begrepen van onze verslaggever die, uh, die daarbij was... dat zelfs al in de hal bij de hoofdingang, uh, Gert-Jan, voor van alles en nog wat werd uitgemaakt. Ja, maar die, die stemming in het gebouw die was daar uh, al helemaal lastig. Want ik heb ook bij de mensen nog problemen gehad onderweg. Gewoon in, in een, uh, in, zeg maar in een uh, bestuurskamer en in een uh, sponsorlounge. Ja, de, de zaak stond daar behoorlijk op scherp door... Uh, ja, iedereen begon over die uitspraken en uh, ik probeerde daar rustig op te antwoorden. Maar ja, heel veel mensen waren niet verredenvatbaar, dus dat was een hoop emotie. Wat, ja, waren dat uh, sponsoren, bestuursleden of hoe moet ik dat Ja, doen? dat was, nee geen bestuursleden, maar uh, sponsoren die, die ik tegenkwam. En die, uh, ja, goed, die zien mij van de club daar lopen en die roepen dan wat. Ik probeer rustig te antwoorden, maar dat was veel emotie, dus ik ben er niet op ingegaan gaan verder. Maar dat neemt u ook in uw rapportage op, richting KVB, en ja, de Ja, dat is een sponsor. Ik kan wat hebben. Dus dat, uh, kijk, als iemand wat roept, is dat daar aan toe. Uh, dat, dat, uh, dat kan ik wel hebben. Nou doet u het Alleen, zelf, ja, hè? He? Ja, nou doet u het zelf, hè? Nou zegt u zelf van dat iemand iets roept. Dat doet u, is tot daar aan toe. Nee, maar oké. Okay, uh, luister, ik vind het geen normaal gedrag. Maar ik weet niet wie het is. Uh, die, die, uh, die stewards die weten wie die supporters zijn. Als er onderweg iemand mij aanschiet en die roept wat tegen mij, weet ik niet wie het is. Dan kan ik ook zeggen dat iemand wat geroepen heeft. Ja. Ik, ik weet wie het is, dus ik... Uh, maar goed, ik ga het ook niet verder echt vergroten. Ik vind alleen de derde keer zo'n bierincident, dat begint verveeld te worden. Ja, ja, ja, dat is duidelijk. Dat, uh, dat punt heeft u gemaakt. Er is geen enkele reden om iemand een glas bier in zijn nek te gooien. Dat, uh, dat, nee, dat, mo dat nou, mogen dat duidelijk zijn. Dat gaan. vinden wij van niet. En, nee. uh, en normaal, je kan niet alles in de hand houden. We moeten ook niet helemaal doorslaan. Maar ja, het is de derde keer en dan denk je, ja, daar kan je, je maatregelen treffen. En dat is weer niet gebeurd. Dus we hopen dat de vierde niet komt. Maar... Goed, ik uh, ben benieuwd wanneer we de volgende keer te spelen. Net zo lang volhouden tot effect heeft, denk ik dan maar. Dat doe, dat doe ik zeker. Dat denk ik ook wel. Meneer Gerbrands, ja. dank u wel. Goedenavond. Graag Gerbrands over het uh, incident uh, bij Willem 2 AZ... waarbij uh, Gertjan Verbeek dus bier in zijn nek gegoten kreeg... toen hij daar het stadion verliet. Ronalds, uh, de luisteraars zitten erop te wachten. Ja, vooral gekozen uit wedstrijden die we nog niet echt ja, besproken de, uh, de hebben. De top vijf, moet ik even zeggen. De top vijf. De top vijf. We beginnen met... Uh, het moment. En die wedstrijd waar ook Tom Gerbrands bij was. Ik vond dat tekenend voor de instelling van AZ gisteren tegen Willem II. Het is prachtig dat Willem II wint. Maar er was wel iets aan te merken op de instelling van AZ. Het moment uh, waar uiteindelijk de 2-1 uitvalt. Dat is namelijk een corner die Levchenko inkopt. Daarvoor een moment dat Romero een bal meegeeft aan Paulsen die dan rechtsback staat. Die eigenlijk gewoon wegloopt. De bal weet dat hij bij Romero is en daar helemaal niet op rekent. Dat die bal in zijn richting komt. Wordt wel gewoon in zijn richting geschoten. Ja, en dan zie je een communicatiestoornis... waar. Ja, met, met een hoofdletter C. En ja, dat geeft toch ook aan dat het niet helemaal op scherp stond gisteren bij, bij AZ. En dat vond ik wel het moment. En ook vooral in die wedstrijd. Het doelpunt. Het was moeilijk hoor, want ik kom uiteindelijk uit bij Ruud Boijmans. Die prachtige omhaal, maar ook het doelpunt van Boelikin afgelopen vrijdag... in die fantastische wedstrijd ADO-Twente. Waarbij hij de bal aanneemt met de borst en met die borstbeweging... doekles op het verkeerde been zet en inschiet was een mooie. Ja, en Sim de Jong heeft gedacht, wat Boijmans kan, dat kan ik ook. En die had ook zo'n fantastische omhaal. Dus het was het weekend van de mooie doelpunten. Maar ik ga toch die voor die van, van Ruud Boijmans. Het stadion. Ja, er zijn twee stadions verwend dit weekend, denk ik. Ado en, uh, en de Kuip. Ik zei al, dat was, uh, ik geloof dat Andy Houtkamp zei: het was uh, reclame voor het voetbal afgelopen vrijdag, Ado Twente. Nou, en dat was het ook. En dat was het eigenlijk vanmiddag ook. Mensen hebben denk ik van het begin tot het einde in beide stadions genoten. Uh, het was niet altijd even goed, maar het was zo, ja, het was, het was belevingsvol. En zoals het, zoals het hoort te zijn. Genant. Dat was de wissel van Fernandes. De spits van Ajax te, of van Excelsior tegen Ajax. Hij is gewisseld, omdat hij. Van schoenen wisselde. Dat gebeurde al na een half uur. Uh, Alex Pastoor had al gezien dat hij drie keer van schoeisel wisselde tijdens de warming-up. Zij toen ook al van: uh, ja, nou, moet je terecht eens een keuze maken. Daar nou moet je niet te lang mee bezig zijn. Kiezen en nu voetballen. En toen wilde hij tijdens de wedstrijd ook weer eens een keer uh, zijn schoenen wisselen. En toen was Pastoor het zat. En zei: weet je wat, trek lekker je slippers aan. En kom naast me zitten op, uh, op de bank. Misschien wel een hele goede beslissing van hem geweest. Misschien niet. Maar uh, Fernandez dus niet echt bij de les. En hij hield zich begreep ik ook niet helemaal aan de teamafspraken. Maar uh, die schoenen zijn er wat uitgelicht. Maar ik vond het een. Een, een curieuze aanleiding voor een wissel. De scheidsrechter. Ja, dat is het. Dus, we hebben vorig jaar heel veel discussie gehad over scheidsrechters uit het oosten. Die dan eventueel Twente zouden bevooroordelen. Nou wil ik niemand beschuldigen, maar soms heb je de schijn een beetje tegen. Nijhuis in de wedstrijd um, VVV Herenveen, Asaidi. Ten eerste geen buitenspel, uh, gaat toch nog nadat er gefloten is door... en schiet de bal binnen en krijgt een gele kaart en is tegen Ajax geschorst. Ja, dan kun je ongeveer de geluiden zo wel opvangen van, uh, uit de Twente zeker. En ja, ik weet ook niet wat hij had moeten doen... maar ik vond het een elk geval van dat hij zal het keurig volgens de regels hebben gedaan. Maar soms moet je de schijn een beetje vermijden. Leuk, hè, die Mickey Mouse-competitie. Heerlijk, man. Dankjewel, Ronald. Stuff, piling up filling up and taking up Feeling and Feel My Little World. Het is uh, vijf minuten over half elf. Zometeen uh, gaan we het hebben over Philippe Gilbert... met een mooie reportage over, deze, over dit, dit fenomeen, kan ik wel zeggen... van uh, Steven Dalenboud. Vanmiddag natuurlijk Luik Bastenake, Luik Aard Vierhouten... komt uh, aanschuiven om daarover te praten. Eerst uh, ja, het roeien, Wat het roeiste Claudia Belderbos... en het duo Roel Braas en Diederik Simon... wonnen vanmiddag op uh, de Amsterdamse Bosbaan... de belangrijkste nummers bij het Nederlands kampioenschap. Zowel bij de vrouwen als de mannen roeide de nationale top tegen elkaar... om te zien wie er momenteel in vorm is. Bij de mannen is het einddoel straks een plek in de Holland 8... bij de Olympische Spelen van volgend jaar. Een onderlinge strijd bij de roeiers is daarom ongemeen fel. Iedere training, iedere wedstrijd. En dat is niet altijd even leuk. Een reportage van de roeverslaggever Ragnar Niemeijer. De stemming aan de buitenkant is in de wereld altijd goed. Er wordt volop gezongen bij weer een medaille. De vraag is hoe de stemming onderhuids is bij de top van Nederland. Het internationale seizoen begint over een maand met de eerste wereldbekerwedstrijd. En met ruim 16 man is het dringen voor een plekje in de Holland 8. Het vlaggenschip nog altijd van de Nederlandse bond. Ja, de andere ploegen hebben het nakijken. Roel Braas en uh, Diederik Simon die gaan er vandoor. En niemand reageert. Ze zijn bijna allemaal te laat. Maar Mitchell Steeman en Olaf van Andel schrijven ook naar voren. En wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er Op het dan... Nederlands kampioenschap van vanmiddag vaart de Nederlandse mannentop in de twee zonders. De grote namen plaatsen zich stuk voor stuk voor de finale. En dat is een mooi moment om de Concurrentie uit de achter laten zien wat je waard bent. Nou, dat gaat natuurlijk wel ergens over. Ik bedoel, als je, als je iedereen die in de selectie zit, er allemaal in de twee zonder en bij de vrouwen allemaal in de skif. Ja, en dan is het toch wel heel hard buffelen en kijken uh, wat er hier gebeurt en wie er, wie er wint en wie het goed doet en wie niet. Dus dat natuurlijk speelt dat mee. Het is niet een, een uh, eindselectie, maar het is wel, ze doen wel goede zaken. Ja. Als jij, en misschien moet het wel net als bij de halve finale van de, de dames. En terwijl ik dit zeg, komen inderdaad de tijden binnen. En zijn het inderdaad Diederik Simon en Roel Braas die hier uh, de Nederlandse titel pakken. Als het vuurwerk erop zit, René Meijers, technisch directeur van de Roeibond. Dan zie je winnaars in de Mannen 2 zonder Roel Braas en Diederik Simon. Uh, die had je van tevoren niet op nummer 1 gezet. Nou, nou, ik zou ook niet, niet gezegd hebben dat ze geen kans hadden om te winnen. Zeg maar. Als je kijkt naar Steeman en Van Andel, die tweede worden in deze race... zijn op het laatste trainingskamp niet, niet mee geweest. Hè, waren erop gebrand om, om te winnen. Als je nu even in de wachtkamer zit, wat zegt dat voor je kansen op Londen? Nou, dat zegt op zich nog niet zoveel. We hebben een hele grote brede selectie. En, en het wordt gewoon heel hard. Uh, uh, een hele harde con concurrentiestrijd. Om, om, uh, voor, de, voor die laatste plekken in, uh, in de acht, zeg maar. En uh, ja, dat is, uh, en iedereen moet gaan voor zijn plek. En, uh, maar er is nog niks, uh, nog niks uh, beslist. Met een groep van 16 tot 20 roeiers is het drukker dan ooit in de Holland 8 selectie, zo lijkt het. En wie zijn oor te luisteren legt in het roeikamp... komt genoeg mensen tegen die klagen over hoe het momenteel allemaal reelt en zeilt. Ook voormalig toproeier Nico Rings, hij won Olympisch goud met de 8 in 96... krijgt regelmatig signalen van klagers, vertelt hij naast de bosbaan. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Natuurlijk niet van de mensen die uh, het allerbeste presteren. Maar soms, soms, soms van de mensen die... Ja, het niet helemaal eens zijn met het, met het, met het proces of, of mensen die uh, uh, ja, vinden dat ze uh, op een niet eerlijke manier uh, uh, minder kans krijgen om in die achter te zitten of dreigen zelfs uitgeselecteerd te raken. Ja, soms word ik nog wel eens betrokken uh, ja, daarbij met van nou Nico, zeg jij er eens wat van, want dit is toch geen eerlijke methode. Ja, je wordt wel een beetje wakker geschud van oké. Okay. Zit ik er wel bij, zit ik er niet bij. En dat is natuurlijk, de selecties blijven altijd aanhouden. Nou, het woord is Olaf van Andels Met Michel Steeman worden zij tweede in die belangrijke race van vandaag. Hoe graag wil je die ploeggenoten uit die acht selectie verslaan? Ja, bij elke krasmeting wil je van elkaar winnen. Nou miste jij net als Michel Steeman het laatste trainingskamp van de ploeg in Italië. Um, wat heeft dat met je gedaan? Ik heb er wel een paar dagen van gebouwd. Dat is ook wel zo. En uh, dat levert denk ik ook alweer goede trainingsinput. En je gaat wel met, uh, met, met veel eager. Je wil heel graag in die boot zitten en, en laten zien wat je kan. En uh, ja, daar heb ik al een paar dagen uh, wat aan gehad, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, iedereen is een ploeggenoot van elkaar. Iedereen is een concurrent van elkaar. Er zit iemand misschien op jouw plek, jij zit straks op iemand anders. Plek. Wat betekent dat nou voor de sfeer? Ja, dat, uh, dat is altijd wel uh, moeilijk. De sfeer is daardoor moeilijk. Aan de ene kant probeer je het leuk te houden met elkaar. En uh, nou ja, 40 minuten voor de wedstrijd zit iedereen uh, hier in de loods. En je kijkt elkaar een beetje aan. En je moet zelfs wel uh, elkaar helemaal naar de get verroeien. Toch kan de felle strijd om een Olympisch ticket soms best een tikje minder... zegt oud-roeier Nico Rinks. De poog kan namelijk niet bij iedereen permanent gespannen staan. Ja, misschien daarvan denk ik dat ik zelf een heel goed voorbeeld zou zijn. Maar je ziet ook wel de jongens hier ontlopen. Ja, die hebben toch meer spierballen dan dat ik ooit gehad heb. En ik, ik wist van mezelf... <tie> En daar was ik niet uniek in. Ja, ik moest echt, op het moment dat het moest, moest ik het allerbeste uit mezelf halen. En je kon van mij niet vragen om dat op iedere training of op iedere selectiewedstrijd weer te moeten gaan bewijzen. Dat zou ik niet vol kunnen houden. Frederik Simon, ploeggenoot van Riesen 96 trouwens, laat het geklaag ook goed deels aan zich voorbij gaan. Hij weet in ieder geval zeker dat hij met zijn Nederlandse titel in de twee zonder stuur van vanmiddag een flinke haal dichter bij de Olympische Spelen van Londen is gekomen. Ja, nou, ja, in die zin, ik denk als je, het, uh, je moet er niet al te veel aan ophangen... want een acht is toch een puzzel van, van, van acht mensen. En uh, je kan heel goed tweeën en dan uh, toch in de acht net niet inpasbaar zijn. Maar als je wat laat zien hier, dan uh, werkt dat altijd uh, positief natuurlijk. Absoluut. Hoe is de sfeer eigenlijk onderling als je twintig mensen hebt voor een boot van acht man? Ik kan me voorstellen dat er we wel mensen beginnen te klagen af en toe. Ja, dat klopt. Het is, uh, het is, uh, dat moet niet te lang duren. Dat is, dat is uh, zeker zo. Je moet uiteindelijk gewoon uh, werken aan een ploeg. En uh, ja, hoe je is, is wat dat betreft een beetje tweeslachtig. Aan de ene kant uh, ben je als individu heel erg voor jezelf getrokken, maar uiteindelijk is het een teamsport. Sport, kort. Tennisser Rafael Nadal heeft voor de zesde keer het toernooi van Barcelona gewonnen. In de finale versloeg is zijn landgenoot David Ferrer. De finale in Barcelona was een kopie van de finale in Monte Carlo van vorige week. Ook toen won Nadal van Ferrer. In Stuttgart pakte de Duitse tennister Julia Gerges de mooiste overwinning uit haar loopbaan. Ze moest de nummer één van de wereld, Caroline Wozniacki, verslaan. En dat deed Gerges in twee sets. De strijd om de landstitel bij de volleybalsters wordt pas in de laatste wedstrijd beslist. De vrouwen van Pollux dwongen tegen Weert een vijfde duel af. Ze waren met 3-2 te sterk voor de Limburgse tegenstander. Het beslissende duel tussen Pollux en Weert wordt over een week gespeeld. En op de warmste paas in 100 jaar tenslotte nog een schaatsbericht. Sprinter Ronald Mulder gaat met trainer Jack Ory werken. Mulder verhuist van de APPM-ploeg naar de, het controlteam van Ory.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 Meeneloos is een prachtig mooie dag, kwart voor elf. In zijn tocht naar de vierde overwinning op rij... kwam Philippe Gilbert door zijn geboortedorp Remouchant... aan de voet van de Redoets. Duizenden wielenliefhebbers verzamelden zich daar. Jong, ouds, man, vrouw, waal, Vlaming. Maar allemaal fan van Gilbert. Gilbert is van alle Belgen, zo merkte onze verslaggever Steven Dalebout. Een plukje wol aan het prikkeldraad aan de rand van een weiland. Aan de voet van de Redoute is het bewijs dat die normaal gesproken schapen staan en koeien. Maar vandaag is de Redoute eigendom van wielerliefhebbers. Aan het einde van de ochtend, begin van de middag... zijn de eerste wildplassers al gesignaleerd en ook de barbecue rookt al. En veel fans van Philippe Gilbert. Te herkennen aan die petjes, zwarte petjes met daarop Philippe Gilbert... en natuurlijk de t-shirts met daarop Philippe Gilbert. En heus, het zijn niet alleen maar walen. Absoluut niet. Ik denk dat gewoon weg. langs beide kanten evenveel uh, supporters zijn van Filip. Dus, op sportgebied in België is dat geen verschil. Neem het aan van mij. U bent een groot fan van bij. anders loopt u er niet zo al, bij. Toch al verschillende jaren. Ja, een jaar of vier, vijf. Jawel, jawel toch wel. Nou, hoe is dat zo begonnen? Hoe is dat begonnen? Uh, ik heb een boontje verreemd op de wijze dat hij rijdt. Dat hij zijn koester rijdt. Hm? Dat is karakter. Het is wel als handje, zo zullen we zo zeggen, en dat spreekt mij wel aan. Sorry, u zei een Waals. wat? Een Waals haantje. Dat zijn mensen die een karakter vertonen. Als okay. dus, Philippe uh, gaan de Redoute we de Redoute is <laughs> onder Philippe Gilbert. Drie koersen won hij op rij de afgelopen dagen. En daar wil hij vandaag nummer vier aan toevoegen: Luik, Bastenaken, Luik. En hij komt door zijn eigen dorp, Remouchant. Hier woonde hij 25 jaar van zijn leven. En dus is de voet van de Redoute een Gilbert-dorp te noemen: een grote tent met daarin alle Philippe gilbert fans Verzameld, met aan het hoofd vader, Jeannot Gilbert. Ook voor hem zijn het drukke tijden. Gisteravond had hij nog een bal hier aan de voet van de Redoute. En vanochtend om 7 uur moest hij alweer zijn bed uit. Ja, ja, van... We hebben veel werk. We hebben de bal hier soir gedaan. Ik ben naar de maison om 5 uur. 7 uur moest debout. 7h30 ici avec le tracteur remettre tout en, mettre les bancs, changer le chalet et, euh, oui, beaucoup de travail ça n'arrête pas, oui. c'est chaque fois comme ça voilà 6 ans, quand c'est la redoute c'est pareil et tout pour euh, Philippe non, pour la course c'est pas simplement pour Philippe, c'est le fan club qui organise ceci, c'est ah, magnifique si Philippe venait gagner, mais ce n'est pas rien que pour Philippe, c'est pour les coureurs ja, voor de duidelijkheid, het is niet alleen voor Gilbert, het is voor alle wielrenners. En ondertussen zijn onze Vlaamse vrienden nog op zoek naar een plekje. Ik weet het eigenlijk nog niet. Ik heb het tegen de vrouw Lief gevraagd. We gaan eens even zien, uh, eens dus tot boven gaan. en, en uh, we... Vrouw Lief bepaalt? Nee, nee helemaal niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Wij komen hier op z'n we heel regelmatig fietsen. En op vakantie. En op vakantie, voilà. Ieder jaar in de Ardennen op vakantie. Dat doen wij, ja. Dat is heel plezierig. Ja. We zijn heel redelijk Waals geliefd, hè? Ja, ja. ja, het is zo. We wonen nog kort bij de Waalse grens, eigenlijk. Z'n uh, luik, daar juist tussenin. Heers, moeten ze opzoeken op de kaart misschien. En dat ja. gedoe, dat verschil tussen Wallonië en Vlaanderen, dat is allemaal iets van buiten de sport. In, in de sport geldt dat niet. Luister, hij is België-België. In mijn ogen moet België tweetalig blijven, dat zal ik zo zeggen. Drietalig. De Duitsers, niet vergeten? De Duits Mag je dat niet zeggen, hè, Johnny? Het is eigenlijk jammer dat niet iedereen denkt, zoals like wij denken. Maar zwart, dat kan niet. Dat, dat kan ook niet. Hè? En als de reclamecaravaan dan voorbij is... dan banen al die mensen zich een weg vanaf het plein... al door de Waalse televisie liefkozend Philippe Viel genoemd... een weg naar de rijbaan waar zometeen de renners voorbij zullen komen. Ook de vader van Gilbert doet dat... Hij wil nog wel even kwijt dat hij natuurlijk hoopt... maar dat dat ook het enige is wat hij kan doen op een overwinning voor Gilbert. En hij hoopt dat hij daarmee Rebellin en Diluca uit de boeken schrijft. Want die wonen ooit drie op een rij. En vader Gilbert hoopt nu op vier op een rij voor zijn zoon. Je weet het niet. we hopen het. Il mensen, a is historisch. Er is nooit iemand die dat heeft gedaan. De vier kursen, drie kursen, ja. Rebellin l'a fait, heeft het gedaan. Maar niemand doet het. Gedaan. En lui, hij kan het vandaag Zal winnen vandaag en uh, zijn zijn zijn ploeg is heel heel goed en uh, hij heeft uh, de de beste Comodil die de beste uh, benen. Benen. benen ja de, de, be de beste benen van van de van de beeren de België. Ja. Dus, hey, waar gaan jullie nou naar uh, nee, ja, hey, de finale kijken? Nee we zullen de finale kijken. De de de, de, de, de club van Philippe Gilbert hè ja van een ja waar is de België? En als dan in die finale het groepje van drie ontstaat met Frank en Andy Slek... en Philippe Chabert dan in de laatste bocht wegspringt... klinkt het feest in België zo. Ja... Wat een gek huis. Mooie bijdrage was dat van uh, Steven Dalebout. Aan de telefoon Aart uh, Vierhouten. Uh, waarschijnlijk uh, iets te lang in de file gestaan op weg uh, terug vanuit uh, Luik. Waarom ben je niet hier, Aart? Ja, ik had een, uh, een onderhondje in Friesland. Oh, oké. Okay. De andere, andere kant van de wereld. Oh ja, oké. Okay. De hele andere kant van Luik, Bas, Luik. Ja. Uh, maar je hebt de koers wel gevolgd? Ja, uiteraard. Uh, uh, het even, ja, oh, okay. maar, maar even over Gilbert. Uh, we, we wisten dat wielrennen populair was in België en is. Uh, kon het nog populairder door Gilbert? Nou ja, we, we hebben de jaren achter de rug met Tom Bonen. Die, uh, die drie, vier jaar lang aan een stuk gewoon uh, de Belgen blijden met de ene overwinning en de andere overwinning. En ging het een keer mis in het voorjaar... dan pakte hij wel de gele trui een toeretappe en een toeretappen erbij. En de groene trui nog een keertje tussendoor. En in, in de jaren van, van Tom Bonen en, en er gebeuren wat, wat daar allemaal plaatsvond in België is Philippe Silbert op zijn terrein heel langzaam gaan groeien, gaan groeien, gaan groeien. En eigenlijk een klein beetje het verval van Tom, wat, wat nu gaande is... Uh, is hij op zijn, uh, op zijn top bezig, want wat hij vorig jaar in heeft gezet... Ja, daar, daar gaat hij nu vrolijk mee verder in het voorjaar. Mm. En dat is natuurlijk enorm uh, interessant wat, uh, wat hij klaarspeelt. Dus hij heeft eigenlijk in de, in de schaduw van Tom Bonen kunnen rijpen, dat bedoel je eigenlijk te zeggen? Ja, absoluut. Hij heeft ook als jonge renner... Uh, ...met verschillende aanbiedingen in zee kunnen gaan... ...en heeft dan duidelijk gekozen om niet in België te gaan koersen... En ...door met de Franse de Jeu, de, de Franse proto team ...op dat moment uh, ja, daar aan de slag te gaan... ...daar als jonge renner, uh, hij is frans -taler. ...komt natuurlijk uh, prima uit de voeten in de Franse ploeg... ...om daar te groeien en met Marc Madiot als, als, als teammanager en ploegleider daar... Die, uh, ...die toch een beetje bekend staat om met jonge renners... Uh, ja, ...goed mee omgaat, ze rustig begeleidt, ook echt... Wedstrijden ontzegt dus gewoon nee zegt. Van, uh, we gaan nu eens twee weken geen koers rijden. En, en daar is hij toch steeds verder en verder gegroeid in, in wat hij nu is. En, en met het grote geld vorig jaar teruggekeerd in, uh, in België, bij een Belgisch team. Maar het ook uh, wel heel erg verschrikkelijk waarmaakt. Maar als ik jou zo hoor dan, dan heeft hij gewoon een, uh, een, een bepaalde weg voor zichzelf uitgestippeld. Ja. He, van ja. dat wel en dat niet. En nu even niet. En een weekendje overslaan... om, om, om die top te bereiken. Nu heeft hij de Brabantse Pijl, Amster Goldres... Waalse Pijl, Luikbarstenaak Luik gewonnen. Waar, ja, wa, waar, ja, bizar. Waar, waar gaat dit dan eindigen? Zijn we aan het einde van die weg al dan? Nou, hij is, hij, hij is ook wel eventjes klaar nu, hoor. Want uh, jezelf opladen... en kijk, een eendagskoers of een etappekoers... dat is nog een, een vrij groot onderscheid. En dat onderscheid, dat heeft uh, Robert Gezing... bijvoorbeeld vandaag ook weer ondervonden. Dat je in één dag 110 of misschien wel 115 procent uit jezelf halen... om zo diep te gaan en er alles uit te sleuren naar die finishstreep toe. Dat is nog iets anders dan een week of drie weken lang op hoog niveau fietsen. En ja, daar, daar heeft hij zich wel speciaal op toegelegd. Hij was niet echt die ronde renner. voelde ook als jongere renner al dat hij na een week koersen toch echt wel uh, zijn problemen had. En blij was dat hij weer eens een paar rustdagen had. En ze heeft zich ook echt toegespitst op die eendagswedstrijd. En die ene dag alles uit de kast te geven en dan ook echt alles. En, de, en daar ook voelde van, hé, hey, daar zit mijn winst, daar, daar, zit mijn, mijn, daar zitten mijn kansen. Ja. Dat dat, het, dat, maar het is ook zo'n coole kikker. Hij ja. raakt geen moment in paniek als je tussen de slekjes in zit in de finale van luik en luik Ja, dan zou jij in ieder geval ik toch wel een paar keer slikken van, ja, hoe gaat dit aflopen? Ja. Maar hij bleef ja, ja, zo denk, rustig. Hij, hij was wel heel scherp, hè, bij, want... Um, op de Sint-Nicolaas zie, zie je Frank een kleine beweging maken. En hij, hij, hij sprint al gelijk twee, drie trappen voluit door, gelijk met zijn ogen naar rechts. Dus hij was, het was één groot spanningsveld tussen, tussen die drie renners. En hij merkte al wel dat Andy de mindere was en dat hij toch Frank Slek in de gaten moest houden. En ja. dat heeft hij eigenlijk de laatste vier, vijf kilometer gedaan. Met, met iedere beweging die gedaan wordt, daar da, da, da stond hij echt op scherp. En, dus hij was wel degelijk nerveus. En hij was wel degelijk uh, ja, tot op de laatste 200 meter. En toen wist hij wel dat het voor hem was. Want ja, er is op dit moment geen bergoprenner... die, die zo'n eindschot heeft wat hij, wat hij bezit. Dus da, daar, daar uh, was hij wel zeker van zijn zaak. Maar ja. tot die laatste 200 meter heeft hij toch... op, uh, ja, op, op een hele hoge concentratiegolf moeten leven. Laten we even luisteren wat hij zelf te vertellen had uh, direct na afloop. Ja, dat is uh, gewoon fantastisch. Ik heb uh, gewoon uh, ja, veel felicitatie gekregen van iedereen en uh, ja, we zijn hier met, uh, met heel de ploeg uh, om iets, uh, iets rustig te eten en uh, dat is ook heel mooi, want we hebben echt samen geleefd de laatste twee weken en uh, dat was echt fantastisch. Uh, ja, de sfeer was super en uh, ja, ik dank ook uh, iedereen, alle sponsors en uh, heel de ploeg. Want er was voor ons uh, heel veel druk de laatste tijd. En uh, ja, vandaag was onze beste koers niet. Maar uh, toch hebben we gewonnen, Dus uh, dat is perfect, ja. Ja, het was de beste koers niet, zegt hij. Hoeveel beter kan het nog zijn dan, uh, zou je zeggen? Nou... Uh... Maar hij was natuurlijk best wel in paniek uh, na de stokkeu, waar, uh, waar, waar de kopgroep dichterbij kwam uiteindelijk. Uh, waar uh, John Hoogland op een gegeven moment tussen gaat rijden van vakantie. Met wel of niet oversteek maken, dat lukte niet. En toen kwamen de aanvallen van op, de, op de Hotel Le Vee er gelijk achteraan. En met Laurensdam, met Karate, met uh, ik denk dat het team vijf renners op dat moment echt wegreden. En dan. Ja, dan zit je echt niet op je gemak. En hij keek om zich heen en hij had gewoon geen ploegmaten meer bij zich in, in, in die twintig uh, twintig mannsgroep die erachter zaten. Hm. En heeft daar echt wel het. toch een beetje dan. dat, dat heb je dan ook nog een keer op zo'n dag. ...dat de Leopard Trek gewoon geen renner had in die kopgroep. Ja. Niet in de eerste kopgroep, niet in de tweede kopgroep. Ja, die moesten wel rijden, want die waren ook gekomen om die, om die wedstrijd binnen te halen. En dan, om dan te gokken en, en Gilbert te laten verliezen, dat is, dat is dan niet hun, uh, hun strijdwijze. En zo hebben zij twee keer verloren met uh, Cancellara in, uh, in Vlaanderen en Roubaix. En dat was niet, wa uh, dat was niet wa hoe zij wouden verliezen deze wedstrijd. En uh, zij zeiden gewoon van, we gaan het gat dichtrijden en dan gaan we de strijd met Gilbert wel aan... Ja. Ja. Ja, dat hebben we gezien. Zegt de Nielse hoop was weer uh, Robert Geesink. Maar op het beslissende moment miste hij de kracht. Precies. Ik denk dat ik alles goed gedaan heb. zat op alle plekken goed. Uh, maar, ja, ook de mannen die, die zich uh, niet meer super voelen... Hebben dat, ja, zoals, uh, zoals Bram en Bouke hebben perfect uh, voor gezorgd dat we dan, uh, daar, daar zaten. En als je op dat moment daar zit en uh, die mannen gaan aan... Goh, die, ging, ja, die gaan zo hard aan dat... Uh, ja, dat kan ik wel willen, maar uh, dat, ging, uh, dat gaat, gaat niet. En ja... Geen grote schande, denk ik. Want voor de rest kon er ook helemaal niemand niet. Dus, uh... Goed, de week is voorbij. Drie wedstrijden zijn voorbij. Wat voor gevoel voor jezelf hou je hier dan over? Aan deze drie uh, klassiekers? Ja, kijk. Uh, ik ben al lang, het hele seizoen eigenlijk al wel goed. En, uh, en, en, en hier net niet, uh, niet super. En uh, misschien een uh, goede les voor de toekomst. Uh, om uh, te proberen nog iets meer hier naartoe te pieken. In plaats van ook al uh, die andere koersen daarvoor al zo goed te zijn. En uh... verder... Uh... Ja, het is uh, goed dat het erop zit. <laughs> ik uh, ja, ik uh, denk dat het uh, drie keer over een eerlijke koers was. En uh, dat je dan op waarde, als je dan op waarde geklopt wordt, ja, dan uh, moet je nog een paar jaartjes geduld hebben en, uh, en gewoon sterker worden. En uh, ja, dat, uh, dat heb ik wel. Robert Gezing tegen Han Kok. Hij wil nog een paar jaartjes en dan komt hij, zegt hij. Aard? Ja, ja, nou ja, goed. Robert is al een hele grote renner, natuurlijk, wat hij heeft laten zien tot nu toe. In Zijn leeftijd, 24 jaar, uh, meedoen in de Tour de France, uh, ja, top 10 eindnotering. Ik bedoel, uh, rit overwinning links en rechts. Een mooie klassieke vorig jaar, Montreal daar in Canada die hij wint. Well, hij heeft al enorme opmars gemaakt en, en moet nu een pas op de plaats maken dit voorjaar. En had gedacht beter te zijn. En voor, Ik weet zeker dat voor Robert een teleurstelling is wat betreft het seizoen tot nu toe... Hij kan even blij zijn in het voorjaar en dan spreken ik over de maand februari. Maar daarna was het gewoon niet Robert, des Robert Geesing zoals we gehoopt hadden. Mm -hmm. En heeft hij toch niet de aansluiting gekregen met de klassieke krachtige renners, zeg maar. Um, wat hij toch wel echt wel in zijn, in zijn hoofd had voor dit jaar. Dus dat, mm -hmm. daar heeft hij toch even moeten... Heeft, ik denk dat Robert wel eventjes heeft moeten slikken na deze koers. En zeker na vandaag. Dat hij gewoon die aansluiting niet heeft. En mm -hmm. uh, ja het aanziet. En ook moet aanzien. Net wat hij zelf zegt. Ze gaan aan. Ik kijk erbij, en sta erbij en ik kijk ernaar Zoals ze dat noemen. En dat is een, uh, voor een wielrijner een heel vervelend moment altijd. Omdat je alles in je hersenen en in je hoofd dat, dat draait, beweegt en dat zegt je moet gaan, je moet gaan. Dit is het ja. moment. Ja. Dit is het, het moment, uh, echt, nee, Aard. Laatste, nee, het gaat niet. Ja, nee, dat, is, nee. dat is verschrikkelijk. Dit is het moment. De finish uh, uh, komt eraan. We moeten stoppen. Dankjewel. Tot de volgende keer. Aard Houten. Tot zover langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen. Ik meld u nog even dat Sevilla Villarreal 3-2 is geworden in Spanje. Zometeen het oog met Kees Grimbergen. Goedenavond. Mijn zoon doet eindexamen. Hij heeft hard gewerkt, maar ik maakte me zorgen.